Stekken het? Het? Ja, jij zei dat je zo goed in zagen bent. Maak dan een rondje. Moet ik voor zijn rondje? Ja, want dan kan vast die buizen niet tussen. Kijk, met die buis kunnen we praten. Ja, ja precies, ja. Gooit heel hard. Bijvoorbeeld als iemand kleren wil kopen, dan zeggen we hier bij de klerenstal kleren te koop. Ja, precies, ja. ja, precies. ja. ja, precies. ja. ja, precies. ja. En dan komt het daar boven, dan komt het eruit hè, als een soort schoorsteen. Ja, dan komt het overal wat gelijk. Ja, ja iedereen kan het horen. Ja, komt... Nog een keer. Ja. Wacht ja. even kijken,